8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Aholt neemt bol.com over. De Raad van State kritisch over Mauro-wet. En The Artist, grote winnaar bij Oscar-uitreiking. Aholt neemt internetwinkel bol.com over. Het supermarktconcern trekt daar 350 miljoen euro vooruit.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 De Raad van State is kritisch over een initiatiefwet... waarbij asielkinderen die langer dan acht jaar legaal in Nederland zijn... een verblijfsvergunning krijgen. De Raad heeft een negatief advies uitgebracht over deze wortelingswet. Initiatiefnemers PvdA en ChristenUnie willen discussies... zoals die over de Angolees Mauro voorkomen. Maar volgens de Raad van State is de wet onnodig... omdat schrijnende gevallen door de minister kunnen worden behandeld. Ook noemt de Raad de wortelingswet ondoelmatig omdat gezinnen kunnen worden uitgelokt hun procedure te rekken tot een kind acht jaar in Nederland is. Ondanks het negatieve advies zetten PvdA en ChristenUnie hun initiatiefwetsvoorstel door. De noodleidende woningcorporatie Vestia heeft al in september vorig jaar moeten bedelen om noodsteun. Dat blijkt uit gegevens van de NOS. De corporatie kreeg toen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een garantie van 1 miljard euro.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 Belegerde steden als Homs is een groot tekort aan voedsel, water en medische hulp. Daarom stuurt het Rode Kruis medicijnen, tenten, dekens en keukensets. De zwaarst belegerde wijken in Homs zijn nog altijd moeilijk te bereiken voor hulpverleners. Er wordt onderhandeld met de Syrische autoriteiten om hen toegang te verlenen. Maar er is nog geen akkoord. In het oosten van Afghanistan is een bomaanslag gepleegd bij het vliegveld van de stad Jalalabad. Volgens de Afghaanse autoriteiten zijn er zeker negen doden. De aanslag werd gepleegd door een zelfmoordenaar... die zijn auto liet ontploffen bij de ingang van de luchthaven. De verantwoordelijkheid is opgeheist door de Taliban. Het was volgens hen een vergelding voor de Koranverbranding van vorige week... op een Amerikaanse militaire basis. Die verbranding leidde afgelopen week tot gewelddadige protesten en 30 doden. Verschillende NAVO-landen hebben hun niet-militaire personeel... in Afghanistan tijdelijk teruggetrokken. Premier Gillard van Australië is herkozen tot leider van haar partij... en daarmee tot premier van het land. Bij een besloten stemming kreeg ze 71 stemmen. Haar rivaal, oud-premier Rudd, kreeg er 31. Gillard had zelf opgeroepen tot een stemming... nadat Rudd vorige week was afgetreden als minister van Buitenlandse Zaken. Met de stemming hoopt ze een eind te maken aan de speculaties... over een terugkeer van Rudd als premier. In 2010 zette Gillard hem af, nam zijn plaats in en maakte hem minister... De leeuwenpartij van Gillard staat er slecht voor in de peilingen. De zwart witfilm The Artist is de grote winnaar geworden bij de Oscar-uitreiking. De film won vijf prijzen, waaronder de belangrijkste voor Beste Film. Regisseur van The Artist Michel Azanavisius kreeg het beeldje voor Beste Regie... en ook de hoofdrolspeler Jean Dujardin werd bekroond. Meryl Streep won de derde Oscar uit haar carrière... voor haar rol van Margaret Thatcher in The Iron Lady avonturenfilm Hugo won net als The Artist ook vijf Oscars... maar in minder prestigieuze categorieën. De Oscar voor beste niet-Engelstalige film... ging niet naar de Belgische inzending Runskop... maar naar de Iraanse film A Separation. Het weer, het is bewolkt, af en toe wat regen of motregen. 9 graden wordt het en er waait een overwegend matige zuidwestenwind. Morgen wordt het met gemiddeld 11 graden nog iets warmer dan vandaag. En ook de rest van de week blijft het erg zacht. Het is overwegend droog... Maar er is wel geregeld veel bewolking. ABB, verkeersinformatie. De meeste files staan vanochtend rond Utrecht. Daar. Uh... Is het uh, wat drukker, terwijl het in de rest van het land wel meevalt? De, door de voorjaarsvakantie in het noorden van het land, vooral. Ook rond Amsterdam hebben ze vrij, dus daar zijn nauwelijks files. Maar op de A9, ook maar Amstelveen, gebeurde wel een ongeluk. En daarom bij knop met Raasdorp 5 kilometer. De A27, Breda-Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein 8 kilometer. Na een ongeluk op de Spitstrook, die is dan ook dicht. En er is uh, elders op de A27 een auto met aanhanger geschaard bij Knopbert Lunette. Daar staat 5 kilometer file achter. En daar is de rechte rijstrook dicht.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 Te druk om een cadeautje te kopen? Ook daarom koop je bij bol.com. Voor half tien stelt morgen in huis. Gemakkelijk en snel. En dat dacht Alaholt ook. En neemt nu bol.com over. Nou, over het wetsvoorstel voor kinderen van asielzoekers... praten we zo dadelijk met GroenLinks-Kamerlid Dibi. Hij wil eigenlijk geen wet, maar een pardon voor kinderen die hier zijn geworteld. En de noodleidende woningcorporatie Vestia... blijkt al twee keer eerder gered te zijn door het Waarborgfonds. Maar goed toezicht op de beleggingspraktijken van Vestia kwam er niet. De problemen bij de noodlijn in de corporatie waren dus al in september vorig jaar bekend. Toen moest de corporatie al bedelen om noodsteun. Vestia kreeg van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een garantie van 1 miljard euro. In januari moest de corporatie opnieuw de hand ophouden. Toen voor de helft. Een lening van 500 miljoen euro. Bevestigen betrokkenen tegenover de NOS. Gertjan Dennekamp, uh, jij hebt ze gesproken inmiddels. Gertjan, uh, de problemen kwamen dit jaar naar buiten. Maar die affaire die speelde dus al veel langer. Nee, Gert-Jan Dennenkamp zou zo graag antwoord hebben op die vraag. Die affaire speelde dus al langer, wij zeiden dat al, gaven het al aan. Het zou in september al gespeeld hebben, terwijl het later pas veel later bekend geworden is. Uh, toen moest de coöperatie al bedelen om noodsteun. Uh, Vestia kreeg een garantie van 1 miljard euro. Vervolgens nog eens de helft van dat bedrag eroverheen. Een lening van 500 miljoen. En wij begrijpen ook dat er absoluut geen controle is geweest, bijvoorbeeld daarna op de praktijken van Vestia, de woningbouwvereniging. Daar willen we heel graag Gertjan Dennekamp over spreken. Onze verslaggever die dit verhaal volgt. Gertjan, jij bent nu in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, die problemen, ik zei het al, die kwamen dit jaar naar buiten. Maar uh, nou, ik heb het inmiddels al een paar keer gehaald. Ze speelden al veel langer. Uh, hoe kan dat? Nou ja, de uh, problemen bij uh, Vestia ontstonden vanwege de derivatenportefeuille. Ze hebben de renterisico's gedacht af te dekken... maar dat bleek uiteindelijk een enorm risico voor de coöperatie te zijn. Die kwam al in de zomer vorig jaar aan het licht. Toen hadden ze een miljard nodig om onder te brengen bij de banken... omdat die, uh, uh, uh, dat de afspraak was met uh, de banken. Nou, die garanties konden ze zelf niet geven... en moesten ze dus bij het waarborgfonds aankloppen. En dat hebben ze begin dit jaar weer moeten doen en pas daarna kwam alles in de openbaarheid. Het Waarborgfonds is daar eigenlijk niet voor om in die situatie bij te springen... om dan ook die tekorten te garanderen. Maar dan, omdat het om een noodsituatie ging, heeft men dat wel uh, gedaan. Maar Gert-Jan, waar is dat Waarborgfonds dan wel voor? Want uh, ze hebben ook niet gezegd van... jongens, kijk eens uit met die beleggingen, met die derivaten van jullie. Nee, dat klopt, het Waarborgfonds WSW uh, garandeert de leningen. Um, dat betekent dat coöperaties dan goedkoper kunnen lenen. Coöperaties hebben natuurlijk enorm veel geld nodig om al die woningbouwprojecten te realiseren. Dat geld moeten ze lenen, dat doen ze bij de banken. Ja. En omdat het Waarborgfonds die uh, leningen garandeert kunnen ze goedkoper uh, lenen. Um, het Waarborgfonds brengt dan uh, wel een onderpand zeg maar van de corporatie, de, het woningbezit van de corporatie. Maar als het dan misgaat, dan moeten andere corporaties bijspringen of zelfs de overheid. En die garantie daarvan zeggen de banken, ja, die is voldoende. Daardoor kunnen de corporatie dus uh, goedkoper uh, lenen. Maar ja, dat kan dus ook misgaan als je onvoldoende zicht hebt op wat er met het uh, geld gebeurt. Ja, want is dat het heeft heeft het Waarborgfonds uh, niet in de gaten gehad dat het misging? Met Vestia of, of ja, heeft Vestia te weinig informatie gegeven? Kan jij daar de vinger achter krijgen? Nou, dat is lastig uh, te constateren op dit moment, omdat veel betrokken partijen ook nog niet alles willen vertellen in het verhaal, omdat men ook nog aan het onderhandelen is met de uh, banken. Maar het is wel opmerkelijk, want al sinds 2009 hield het Waarborgfonds naar eigen zeggen, de derivatenportefeuille van corporaties in de gaten. En corporaties moesten zelfs vanaf 2010, ieder kwartaal, verslag doen van de derivatenportefeuille. Nou, ondanks die intensieve controle verdubbelde de positie van uh, Vestia. Dus of Vestia heeft het niet verteld, of men heeft gewoon niet goed opgelet. Ja. En, en nu, want uh, dat waarbouwfonds is ook een keer door de reserves heen, lijkt, maar die kan niet nog een keer bijspringen? Nee, uh, in ieder geval niet op basis van wat Vestia zelf uh, aan uh, woningen kan inbrengen. Uh, dus dan moeten andere corporaties uh, bijspringen. In totaal heeft WSW voor 85,3 miljard aan garanties uitstaan. En opvallend is dat zelfs de accountant van het Wabogfonds in 2010 waarschuwde... dat de controle op de bestedingen door de corporatie bij het WSW eigenlijk... Het WSW lijkt dus onvoldoende zicht te hebben op wat de corporaties deden met die uh, garanties die door het Waarborgfonds werden uh, uh, gesteld. En daarom, of mogelijk mede daarom, zitten we met de problemen zoals ze nu zijn en moeten mogelijk andere corporaties bijspringen om het gat dat uh, Vestia heeft gecreëerd uh, uh, te, te vullen. Gert-Jan vond uit dat Vestia al veel langer in de problemen zit. Veel meer leest u over deze zaak op onze internetsite nos.nl. Wij gaan gauw door naar de supermarktconcern Ahold en Bol.com. Want Ahold neemt voor 350 miljoen euro in contante internetwinkel Bol.com over. Dat is vanochtend bekendgemaakt aan de telefoon bij de topmannen Dick Boer van Ahold en Daniel Ropers van Bol.com. Hier een goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Gezamenlijk in het hoofdkantoor van Bol in Utrecht. Eerst maar eens even naar u. Meneer Boer, waarom koopt u Bol.com?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 Nou, we hebben gekozen voor uh, Adelt in de eerste plaats omdat we hiermee een ongelooflijk sterke partner krijgen die uh, een heleboel voordelen uh, uh, biedt voor onze klanten. Zoals uh, bekend zijn we in de afgelopen 13 jaar elke dag bezig om uh, van Bol.com de beste winkel te maken voor onze consumenten en voor onze klanten in Nederland en in België. En in die combinatie ontstaan gewoon heel veel extra voordelen voor de klant. Uh, het tweede is dat uh, ja, het is een partij is met een heleboel retailkennis um, en als je dat combineert met de grote online kennis, ontstaan. Ook hele mooie dingen kunnen we heel veel van elkaar leren. En ook dat weer voor de klant batig aanwenden. En laat niet in de laatste plaats ja, de visie op dat we nog helemaal aan het begin staan van een lange ontwikkeling van het online kopen. En dat we ook bereid zijn op dezelfde lange termijn manier eraan te kijken en eraan te werken om al die voordelen voor de consument te realiseren. Ja, dat heeft mij ook heel veel vertrouwen gegeven dat dit echt de perfecte partner is om alle plannen die we hebben om het voor de klant nog beter te maken te kunnen realiseren. Oké, okay, nog even terug naar meneer Boer uh, van Aanhand. Want uh, meneer Boer, u bent een grote retailer, maar ook al. Actief op internet hè? met uh, winkels als Schal en Gal en Albert.nl voor de boodschappen thuis. Um, had u bol echt nodig? Want u bent toch zelf ook al sterk wat dat betreft? Ja, dat is een fantastische combinatie, ook met Albert.nl, u noemt het al. De Nederlandse zeg maar, grootste food-internet-retailer. Samen met bol.com in de non-food-sector... hebben we, denk ik, de sublieme combinatie in Nederland... om online heel goed te laten meegroeien. Wat Daniel al zei, ik denk dat er fantastische opportunities liggen voor de toekomst. Met die twee online merken hebben we, denk ik, fantastische opportunities voor onze klanten. In meer keuze, meer gemak en uiteindelijk ook ja. meer woorden. Ja, snap ik. Maar u ik, ik, ik bent zelf al actief. Had, had u wat dat betreft Bol nodig om, om nog groter te worden? U kon dat zelf niet bedenken. Nou nee, ik denk dat het fantastisch is als je die expertise van het managementteam en ook van de mensen van Bol.com die echte online retailers zijn kunnen combineren met wat wij noemen zeg maar, de tradi traditionele retailers. Mm -hmm. uh, uh, als we die kunnen combineren, Daniel zei het al, ik denk dat het een perfecte combinatie geeft voor uh, de strategische groei die we als bedrijf uh, zien in online. Maar meneer Ropers, uh, Bol uh, was al zo goed. zei u steeds zelf. Had u het niet nog even moeten doorzetten... als u nog zo aan het begin staat van dat internet shoppen? Ja, nou, dat is precies wat we gaan doen. Uh, ja. Ik bedoel dat... Uh, dit is natuurlijk de fantastische partner om dat mee te doen. Daar, daar, u, daar, heeft, geld, daar heeft u geld voor nodig. Daar heeft u investeerders voor nodig. En nou, een partner oh ja, voor we, nodig. We, we, we hebben elk jaar de afgelopen jaren weer meer geïnvesteerd in de toekomst. Maar het is niet alleen maar geld. Natuurlijk is een, de financiële kracht van een concern als Aarholt fenomenaal. En dat betekent ook dat wij. Uh, ...nog meer dan in het verleden zullen ons kunnen richten op de lange termijn... ...en ook versneld zullen kunnen uitbreiden al die vele plannen die we, die we al hebben. Het is natuurlijk de gedroomde partner ook in een aantal hele operationele... ...hele basale uh, voordelen die de klant kunt bieden. Denk even aan bijvoorbeeld het inzetten van de winkels... ...of het aflevernetwerk van, uh, van uh, Ahold uh, uh, voor de klanten van bol.com. Er staan natuurlijk allerlei voordelen. Ook ja. de versnelde uitbreiding naar nieuwe categorieën. We openen afgelopen jaren versneld nieuwe winkels online en uh, met veel succes. Maar ja, als je dan samenwerkt met een partij die al in veel meer categorieën actief is, dan ontstaan daar ook weer een Ja, versnelling. U, u, u bent niet bang dat uw kopje ondergaat in die supermarktreus? Nou, we hebben, we, ik ben ervan overtuigd dat Aal dezelfde echt heel goed heeft verdiept in wat de, de, de, de, de basis van het historisch succes en ook de basis van de toekomst is. Namelijk dat echt vanuit de klant denken en handelen. En dat we daarvoor vooral in de online omgeving heel snel beslissingen nemen. En ja, met dit team van 400 man, dik zei het al, elke dag met dezelfde sfeer op dezelfde plek, met hetzelfde management, met volle snelheid vooruitgaan. Maar dan met een grotere ja, instrumentarium ja. van middelen. Dat is natuurlijk echt de. Gedroomde situatie, ik denk dat zij heel goed uh, dat hebben gezien, en dat geeft mij ook alle vertrouwen dat wij echt hele goede partners voor elkaar zijn. En zolang ik mag, ja, ja punt, punt bieden. Meneer Boer van A nog even tot slot: uh, dat komt vrij onverwacht. Deze overname moest u snel toeslaan, waren er meer kapers op de kust? Nou, het is altijd natuurlijk een, een spannende uh, periode... als je bezig bent met de uh, mogelijke koop van een bedrijf. Uh, maar ik denk dat uh, we goed toegeslagen hebben... dat we op een goede manier ook de, de deal gemaakt hebben. Uh, ik ben heel blij met het management... en, en de mensen die uh, volop achter Aalt staan. Uh, wij zullen het zeker als een van onze belangrijke merken... in de Nederlandse retailmarkt uh, uh, fantastisch willen supporten... maar ook nog meer willen laten groeien, wat Daniel ook, ook al aangaf. Dat is waar we het voor kopen en ik denk dat we een heel sterk merk... Uh, bij onze portefeuille kunnen aanvullen. Ik wil gelukkig Ik word even aanvullen. We zijn er ook klaar mee hoor. Dat dachten wij zo, meneer Ropers. Ja, bedankt. We gaan het afronden, meneer Ropers. Dank u wel voor allebei. Dick Boer van Ahold en Ropers van Bol.com. Volgens mij zeer tevreden beide met de koop en de verkoop. Ja, dan een vechtsportgala in Den Bosch. In tegenstelling tot veel andere steden, durfde die gemeente het gisteravond wel aan. De verkeersinformatie bij de ANWB, René Passet. Een hoop ellende aan de zuidkant van Utrecht vanochtend. Er stond lange tijd een auto, een geschaarde auto met de aanhanger op de A27. Nou, die is zojuist van de weg afgehaald bij Houten. Maar inmiddels is het aardig vastgelopen daar. Niet alleen op die A27, maar ook op de A2 vanuit Den Bosch... bij knopper het Everdingen 7 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij knop het Lunetten 9 kilometer. En op de A27 zelf... Vanuit Breda, tussen Lex Mons en Knaubert Lunette, 13 kilometer. Maar zoals gezegd, de rijbaan is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan in alle rust door naar de champions. Er komt een keurmerk namelijk voor eerlijk geproduceerde champignons. Meino Remmers, is het zo mis bij de telers? Ja, het is behoorlijk mis. Hè. De meeste champions die in de supermarkt liggen, worden geplukt. Vaak door buitenlanders. En die worden helemaal niet goed uitbetaald. En nu kijk ik naar... Carla van Ginneke, die gaat met twee centimeter per seconde langs het bed. Ja, dat klopt. Het gaat uh, heel langzaam rijden langs al die bedden. Ja. En, Plukt u nou alleen de reuzen? Uh, nou, nee, op dit moment staan niet veel reuzen op. Dus dan is het gewoon uh, ja, de grootste eraf en uh, ja. dikke hoek. En reuzen zijn zo groot als een flinke bal gehakt. Ik heb er hier net één in mijn hand. Maar wat dan van zegt u, die is open? Ja, dat is uh, dus een slechte. Die mag niet uh, bij de beste kwaliteit. Hè? Die... Ja worden ze op afgekeurd, zeg maar. Ja, stel dat er eentje tussen zou zitten... zou eh, bij wijze van spreken heel de partij afgekeurd kunnen worden. Ja. Dan is die aan de onderkant open en dan gaat die de conserve in. Dan gaat die niet in het bakje voor de supermarkt. Dat is nog een heel vak, hè? Je mag ze niet open plukken. Als je verkeerd plukt, dan trek je ze open. Ja, dat kan ook gebeuren over het, het voetje, zeg maar. Dat kan er ook een keer afbreken, ja. zeg maar, uh, met snijden. Dus. Wat krijgt u hier nou per uur vol? Mag ik zo zijn om dat eens even te vragen? Uh, ja, ja, ik durf het zo gauw niet precies te zeggen, per uur. Maar het is uh, ja, gewoon het, het basisloon, zeg maar, hè. Van ja. cao, uh, en zolang we dat verdienen, ja. <laughs> kunnen we ook niet klagen, hè. Dus, uh... Even naar uh, Bert. Bert Kemmer, het zijn vooral dames die hier werken. Soms ook buitenlandse dames, hè? Ja, ja klopt. Ja, ja Wat de Turkse dames? Turkse en Poolse. Ja. En ook scholieren, wij ook. Krijgen die per uur? Uh, die krijgen gewoon het uh, minimumloon. Ja, en dat is... Ja, Zitten ze zit dus de 15, 15, 16 euro? Ja, ja en dat gaat heel vaak mis. Inspectiediensten constateren het ook al. Bij een kwart van de bedrijven is het mis, maar dan is het voornamelijk bij de grote telers, dus bij de meeste champignons. We hebben het erover omdat er een keurmerk komt. En Bert is een van de mensen die dat keurmerk krijgt. Vanmiddag van minister Kamp. Fair Produce, zo heet het keurmerk. Bart-Jan Krauwel is van de stichting Fair Produce. Ik hoor steeds vaker dat telers ook te maken krijgen met de constructie. Leg het eens uit. Ja, er zijn in hoofdzaak twee verschillende soorten constructies. Eén is dat de oogst uh, op bed, zoals dat heet, verkocht wordt... in zijn totaliteit aan een buitenlandse BV. En de andere is dat je de oogsten plukken uitbesteedt... Ja. aan ook een buitenlandse BV. Buitenland, Bulgarije, Roemenië, Polen. <coughs> Sorry, het zijn heel veel verschillende landen. Die landen die je maar ook Cyprus... Uh, op de meest uh, verschillende landen zijn die BV's gevestigd. En vaak zijn het dan ook landen waarmee weinig transparantie is... tussen de Nederlandse autoriteiten en van die landen... om precies ja. na te gaan hoe het loopt. En dus geen Nederlandse CO, geen, denken ze? Geen Nederlandse CO. Moet eigenlijk wel? Ja, wij vinden dat dat toch een minimum is... dat je de Nederlandse wet en regelgeving toepast. Dus ook de normale beloning die normaal is in Nederland. Ja. En dus komt het aan de lopende band voor dat er sprake is van... nou ja, uh, illegale tewerkstelling, onderbetaling, fiscale fraude... Ja, uh, uh, het is een beetje het verhaal van de kiloknallers bij het vlees, hè? Ja, dat kunt wel. Er zijn te veel champignonstelers. Nou, ik denk dat er uh, uh, niet te veel champignonstelers Ik denk dat uh, de markt een beetje zijn voegen is gegroeid... door uh, de manier hoeveel mensen werken, want die denken alleen maar aan meer. En hoe groter ze worden, ja, hoe, hoe, hoe gunstiger het toch wordt natuurlijk. De prijs gaat alleen maar naar beneden. De grote telers worden steeds groter, passen dit soort constructies toe... en u, die wel een behoorlijke prijs betaalt aan de werknemers, hebt het nakijken. Ja, dat klopt. Bij ons gaat het heel langzaam het lichtje naar. Toen proberen we op een andere manier dan wel uh, weer te compenseren. Maar we zijn eigenlijk alleen maar gaat uh, aan het vullen. S Staan we hier over tien jaar, kunnen we dan nog met elkaar praten? Nou. Als het om champion telen gaat? Als het doorgaat, dan, uh, dan zijn we over tien jaar niet meer. Nee? Dat we al eerder niet denken. U verdient er steeds minder aan? Ja, eigenlijk niks. Eigenlijk we verdienen helemaal niks. En dat komt onder andere door die constructies waar we het net over hebben? Dat klopt. Ja, de verschillen zijn zodanig dat de consument enerzijds meer betaalt, maar de teler krijgt steeds minder. Omdat er gekeken wordt naar waar kan ik zo goedkoop mogelijk inkopen, zowel vanuit de retailers richting de handelaars, de handelaren weer richting de teler. En de grote jongens calculeren zelfs de boetes die ze van het ministerie krijgen gewoon in. Ja, ik denk dat als je naar de omzetten kijkt van de grote jongens en je kijkt naar de hoogte van de boetes, dan zullen ze die boetes absoluut incalculeren en zeggen, nou ja, vervelend, we betalen het, maar intussen gaan ze door. Champignons, zo groot als een bal gehakt. En als we er zo over praten, lijkt het er ook steeds meer op... dat ook bij de champignon-teelt het lijkt op het effect van de kiloknaller. En daar willen ze vanaf. En dus komt vanmiddag dat Fair Produce uitroepteken op de pakjes te staan. Maar of het gaat helpen, we vragen het ons af. You and Me hoorde u van Joan Franka. Ze heeft het Nationaal Songfestival Nieuwe Stijl, The Battle, gewonnen. En zij zal Nederland vertegenwoordigen in Azerbeidzjan. Joan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Om te beginnen. En daarna moeten we gelijk over de Indianentooi praten. Want die <laughs> leidt wat af van het liedje. Is dat niet jammer? Nee, ja. Nou ja, ik, ik weet het niet. Ik heb uiteindelijk toch wel uh, ja, gewonnen. Dus ik denk dat, het, dat die... Uh... Ja, hij valt natuurlijk wel op, maar ja, ik sta hem nog steeds compleet achter. En gelukkig zijn de mensen die ik ook uh, alle reacties zie, is er ook heel erg enthousiast over. Dus uh, het was vooral de jury ook die het. Uh wat minder vond. Nou, niet alleen de jury, hoor. Ik heb wat reacties op Twitter gezien. En ik heb de kop op teletext gezien. Indiaan naar Eurovisie Zongfestival. Dat is ongekend, hoor. Dat teletext met zoiets, eh, zoiets beschrijft op deze manier. Wat, wat, ja. Is het niet zo inderdaad wat Marcel aangeeft? Dat op zich het nummer fantastisch is. Maar dat eh, je hoofdtooi wat afleidt? Ja. Nou ja, ik... ik... Nogmaals, ja, ik vind het gewoon echt. Ik wou heel erg graag een hoofdtooi. En ik ben super blij dat ik hem, uh, dat ik hem heb gekregen. Waarom wil je en, uh, zo graag een hoofdtooi? Ja, ik vind het mooi. En het is voor mij ook een soort ja, artistiek iets. Ik hou ervan om me uit te drukken in kleding. En gewoon. Uh, ja, dit, deze tooi. Vroeger toen ik jonger was. Mijn liedje gaat over uh, naar mijn eerste jeugdliefde En dat is in een Indiaantje. En ja, ik weet niet. Het was gewoon een soort. Uh, iets dat je herinneringen altijd met je meedraagt. En dat was. Okay. De bedoeling van de tooi en dat is mijn uh, artistieke uiting. En, dus je houdt uh, ja. eraan vast ook, Jan? Ja, nou ja, ik, ik ben sowieso wel. Gaan we natuurlijk kijken wat leuk is? Want ik heb uh, nou drie keer dezelfde show weggegeven gisteren. Dus uh, ik vind het sowieso wel leuk om wat anders te doen. Maar uh, ja, of het met of zonder toy wordt, daar moet ik gewoon zelf even over nadenken. En of... Ja, als ik hem af zou zetten, zou dat zijn omdat ik dat zelf zou willen. Niet om de reacties die er nu uh, over zijn. Hm. Het, het kan in Azerbaijan dus ook een andere hoofdtooi worden? Ja, zou kunnen, ja. Oké, okay, goed. Maar, maar wel daarnaartoe, met een eigen liedje, is dat een extra ja. beloning? Ja, dat, dat vind ik echt helemaal gek. Ik vind ook helemaal... Mijn website ligt eruit, echt alles wat er allemaal gebeurt. Het is echt niet normaal. En ik hoorde het hele het mijn liedje op de radio, Pfft. waar ik ook luister. En dat is echt... Uh, nou, ik kan het nog steeds niet geloven. Ja? Zullen we het dan nog maar even laten horen? Ja. Nee. Leuk. Goed zo. Hart uh, nogmaals gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En geniet ervan. En we, we zijn vol spanning uh, over wat het, op het podium komt in Azerbeidjaan. Oké. Okay. Wat voor een je <laughs> okay. Dankjewel. John Franka. Doeg. Was machine dan echt zo zwaar? Zorgelijk verhuizen, dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een erkende verhuizen.nl? Schuld. Individu en samenleving kraken eronder. Hoe kan dat? In tegenlicht vraagt filosoof en eindredacteur van NRC Next, Rob Wijnberg, zich af of ook hij schulden moet maken. Vanavond, eigen schuld. Alles over de geschiedenis, moraal en de toekomst van onze schuld. In tegenlicht, tien voor 9 bij de VPRO op Nederland 2.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 Goed geregeld voor uw medewerkers. Inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid. Ga naar Centraalbeheer.nl/slash zakelijk. Radio 1. Het NOS-journaal. Ahold neemt bol.com over. En The Artist-grote winnaar bij de Oscars. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Negens. Supermarktconcern Ahold neemt internetwinkel Bol.com over voor 350 miljoen euro. Ahold Topman, Dick boer vertelt waarom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 De winkel verkoopt behalve boeken, onder meer ook elektronica en speelgoed. Huizen in Nederland zijn nog altijd 10% te duur. Dat zegt topman Van Schijndel van de Rabobank in het Financiële Dagblad. Volgens Van Schijndel zou een correctie van de huizenprijzen... de woningmarkt weer in beweging kunnen krijgen. Maar dat wordt belet door de onzekerheid over de prijzen... en de toekomst van de hypotheekrenteaftrek, zegt hij. Nieuwe, strengere hypotheekregels zijn volgens Van Schijndel niet het grootste probleem. Kunnen jonge mensen niet genoeg lenen of zijn de huizen gewoon te duur, vraagt hij zich af. Economen van de Rabobank denken dat de huizenprijzen het komend jaar zo'n 5% zullen dalen. De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over de zogeheten wortelingswet van de PvdA en de ChristenUnie. Die wet is bedoeld voor kinderen van asielzoekers die langer dan acht jaar legaal in Nederland zijn. Dat was ook het geval bij de jonge asielzoeker Mauro. Joel Voordewind van de ChristenUnie vindt het negatief advies onbegrijpelijk. We moeten echt gewoon een duidelijke regeling hebben die voor iedereen hetzelfde is. Namelijk als je acht jaar in Nederland bent, en sommigen zijn hier geboren in Nederland... die kennen het land van de herkomst helemaal niet... Ja, dan uh, moet je gewoon in Nederland kunnen blijven... mits je natuurlijk wel in het zicht bent gebleven van de overheid... oftewel in procedure uh, bent geweest. Maar volgens de Raad is die wet niet nodig... omdat schrijnende gevallen al door de minister kunnen worden behandeld. En ook zouden gezinnen kunnen worden uitgelokt om hun procedure te rekken... tot het kind acht jaar legaal in Nederland is. Ondanks het negatieve advies van de Raad zetten PvdA en ChristenUnie door.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 Daar is te zien hoe in de Oekraïnse stad Odessa begin dit jaar een explosie was in een huis. En in eerste instantie werd gedacht dat er een gasfles ontploft was. Bij nadere inspectie bleek dat er een explosief was afgegaan. En dat explosief dat zou dan bedoeld zijn als oefening om te kijken hoe er in het cortege van Vladimir Poetin, dat is hoe hij van zijn kantoor naar het Kremlin vervoerd wordt met uh, tientallen auto's... hoe ze daarmee een aanslag op hem hadden willen plegen. De Russische televisie heeft twee mannen laten zien... die zeggen dat ze een moordaanslag beraamden. Ze zeiden dat ze, in dat ze handelden in opdracht van een Tsjecheense krijgsheer. De aanslag had moeten plaatsvinden na de presidentsverkiezingen van komende zondag. Dan wordt vrijwel zeker Poetin tot nieuwe president gekozen. En vannacht zijn in Amerika de Oscars uitgereikt voor de 84ste keer. De belangrijkste Oscar is die voor Beste Film. En de Oscar gaat to The Artist. Thomas Leinman, producer. Beste Film dus, The Artist. Een stomme Franse film. Wordt niet ingesproken, bedoelen we daarmee. Meteen ook de grote winnaar van de avond met vijf Oscars. The Artist won ook in de categorieën Beste Regisseur en Beste Acteur. De avonturenfilm Hugo won net als die Artist vijf Oscars... maar in minder prestigieuze categorieën. De Oscar voor beste actrice ging naar Meryl Streep... voor haar rol als Margaret Thatcher in de film The Iron Lady. En het was haar derde Oscar. Dat was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is momenteel op veel plaatsen bewolkt... en in het uiterste noorden regent het hier en daar. Daarnaast is het ook nevelig en in het oosten komt lokaal mist voor. De temperatuur die loopt uiteen van 1 graden in het zuidoosten tot 5 graden op de wadden. Nou, Vrochtend raakt het verder bewolkt... en vooral in de noordelijke helft van het land valt af en toe een beetje regen of motregen. Vanmiddag wordt het uiteindelijk droger en het zuiden maakt zelfs kans op een beetje zon. Maar in de rest van het land blijft het overwegend bewolkt. Het wordt uiteindelijk 7 à 8 graden aan de kust tot 10 graden in het zuidoosten. De wind die komt daarbij uit het zuidwesten, is zwak tot matig van kracht... Aan zee staat een vrij krachtige wind, windkracht 5. Vanavond en vannacht dan is het overwegend bewolkt, nevelig en er is weer kans op mist. De minima die komen rond een graad of 6 uit. Morgen, dinsdag, volgt opnieuw een vrij rustige dag met in de ochtend hier en daar nog wat mist. en De dag verloopt op veel plaatsen verder bewolkt en overwegend droog. Het wordt morgen 10 tot 13 graden. Awb Verkeersinformatie. Het is niet al te druk op de weg met maar 20 files. De grootste kans om in de file terecht te komen maakt hij nog rond Utrecht. Dat heeft te maken met nogal wat ongelukken. Op de A2 Den Bosche-Utrecht ging het mis bij Knobbert Everdingen. Er zat 9 kilometer file achter. De weg is wel weer vrij. Het was wel extra druk op de A2, omdat er ook problemen waren op de A27. En dat merkte hij ook op de A12 vanuit Den Haag. Tussen Woerden en knalboot Lunetten, 8 kilometer... De A27, daar is het ongeluk wel van de weg af, maar de spitstrook die is nog wel dicht. En daarom staat er tussen Lexmonds en Nieuwegein 6 kilometer file richting Utrecht. Frenk Barendse is manager van Ali B. En dat vereist een bepaalde flexibiliteit. Op één dag moet hij soms schakelen van Wardshout, de wereld daardoor, tot een optreden in Appenkendam.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Raad van State geeft een negatief advies... over de initiatiefwet van ChristenUnie en Partij van de Arbeid... voor kinderen van asielzoekers die langer dan acht jaar in Nederland zijn. Volgens de Raad van State is het voorstel... is uiteindelijk de wet onnodig, ondoelmatig en oneerlijk. Als de situatie heel schrijnend is... dan kan de minister besluiten om toch een verblijfsvergunning toe te kennen... aan de vluchteling. Wat is daar tegen? Daar is op zich niks tegen, behalve dan dat de schrijnendheid door de minister wel heel smal wordt gedefinieerd en ook politiek gestuurd wordt. In het regeerakkoord staat letterlijk dat met de discretionaire bevoegdheid zeer terughoudend zal worden omgegaan. Dat betekent... Niet doen. Nou, je krijgt dus een heel geleur met kinderen en uh, het is ook discriminerend. Want het ene kind is misschien wat introverter dan het andere kind... of ziet er wat minder leuk uit op het beeld uh, dan het andere kind... maakt daardoor misschien dan wel minder kans... om uiteindelijk een, uh, een vergunning te krijgen met haar ouders in Nederland. En daar moeten we helemaal niet naartoe, naar die kant. We moeten echt gewoon een duidelijke regeling hebben... Uh, die voor iedereen hetzelfde is... Namelijk als je acht jaar in Nederland bent, en sommigen zijn hier uh, geboren in Nederland, die kennen het land van de herkomst helemaal niet. Ja, dan uh, moet je gewoon in Nederland kunnen blijven, mits je natuurlijk wel in het zicht bent gebleven van de overheid, oftewel in procedure uh, bent geweest. Opstellers van het wetsvoorstel de wind van de ChristenUnie en Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid. GroenLinks steunt uh, dat initiatief. Uh, GroenLinks Kamerlid Storvik Diebi nu in de uitzending. Meneer Diebi, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat vindt u van het uh, nou, behoorlijk negatieve advies van de Raad van State? Verrassend. Um, wel een advies wat je serieus moet nemen, ook als het je ja, als politicus niet goed uitkomt. Um, maar twee van hun belangrijkste argumenten um, die zijn makkelijk te weerleggen. Welke twee? Zij zeggen het is onnodig omdat de minister al zijn discretionaire bevoegdheid heeft. Uh -huh. Het probleem is nou juist dat dit kabinet in het gedoogakkoord heeft afgesproken: dat is een politieke keuze om terughoudend om te gaan met de discretionaire bevoegdheid. Het tweede punt is uh, ook een belangrijk kritiekpunt. Zij zeggen het is ondoelmatig om dat het gezinnen uitnodigt om procedures te rekken. Ja, daarom kan het wetsvoorstel van de Pvd en de ChristenUnie niet zonder ook de procedures te verkorten. Als wij ervoor zorgen dat de procedures um, binnen een jaar um, afgehandeld zijn... Dan dus kan met... ook niet meer gerekt worden. Precies. Maar dan het derde punt, meneer Divik uh, want dan zegt de Raad van State het dus ook oneerlijk... ten opzichte van gezinnen die wel gedaan hebben wat de rechter heeft gezegd... en zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. Wat vindt u dan daarvan? Nou, dat is de kern van, van het politieke vak. Je, wilt, je bent op zoek naar verandering als Kamerlid. En ja, wanneer je met een wet iets verandert, is dat um, onrechtvaardig voor mensen... die voor die wet wel um, de dupe zijn geworden van... Uh, van keuzes die nog niet gemaakt zijn. Maar dat is, dat is eigen aan wetgeving. Mensen zullen altijd buiten de boot vallen wanneer een nieuwe wet uh, tot stand komt. Dus nou, ik vond ik zelf het, dat vond ik zelf het zwakste argument. Oké. Okay. Nou heeft u zelf uh, online met u een petitie begonnen op kinderpardon.nu. Heeft dat niet een beetje de aandacht weggehaald van dit wetsvoorstel? Um, de reden waarom wij de buitenparlementaire actie zijn gestart... met heel veel bekende Nederlanders, uh, kinderpardon.nu... was om draagvlak voor dit wetsvoorstel te creëren. Nou, waarom was... heeft u het dan een pardon genoemd? Want dat is dit, dit niet. Hè? De, de, dit, de wortelingswet is, is niet op basis van pardon. Ik vond zelf het woord kinderpardon krachtig. Um, waardoor mensen meteen begrijpen waar het om gaat. Wij vinden dat deze kinderen een oplossing moeten krijgen. Kijk, jij ja, natuurlijk over, over, over het woord wel of niet... Um, uh, iedereen overtuigt, dat, dat, dat vind ik minder interessant... dan dat de actie heeft laten zien. Nou ja, het kan zijn dat het CDA nu denkt... ja, pardon, dat, dat, daar willen we eigenlijk niet achter staan. Dus dan stemmen we toch maar tegen dat wetsvoorstel. En, en u heeft het CDA nodig, hè? Ja, en daar waren een paar mensen bang voor, dat klopt. En wat blijkt, is dat het CDA-raadsleden in heel het land... De actie steunen. Mm. Um, sterker nog, morgen dient CDA in Maastricht, de stad van minister Leers, zelf de motie in om um, zich uit te spreken. Dus gelukkig um, uh, brengt de actie eigenlijk iedereen bij elkaar, van alle politieke kleuren. Nou, we zijn benieuwd hoe dit afloopt in de Kamer. Groeningskamer, dit ik kamer, Dibi, dank u wel. Graag gedaan. Tien over half negen geweest. Het aantal rond te brengen poststukken blijft maar dalen, hoewel iets minder dan gevreesd. De winst van Post.nl over het 2011 komt neer op 1,7 miljard euro. Dat is helemaal te danken aan de opbrengst van de splitsing met TNT Express. Want zonder die deal staat er onder de streep een min van ruim 400 miljoen euro. Bestuursvoorzitter van Post.nl, Harry Koorstra, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan lijkt het me lastig te beoordelen. Bent u nou tevreden of bent u niet tevreden? Wij zijn tevreden, want wij kijken vooral naar uh, onderliggende kastbedrijfsresultaten... En dan, dat is met 220 miljoen beter dan de outlook die wij onszelf uh, gegeven hebben en aan de markt gecommuniceerd hebben. De, die verwachting was oorspronkelijk tussen de 130 en 170 miljoen, dus daar zijn we ruim boven geëindigd. Dat is goed nieuws. Uh, overigens, als je datzelfde cijfer vergelijkt met vorig jaar, toen was het uh, kasbedrijfsresultaat 341 miljoen, dus dat is 120 miljoen dit jaar of in 2011 minder, dat is het slechte nieuws. Nou, en die maar... vermindering komt Annick... vooral voort uit de Nederlandse operaties uh, en dat onderstreept nog een keer de noodzaak van al die reorganisaties in Nederland. Hmm. U creëert zo ook een beetje uw eigen meevallers natuurlijk, hè? de volumes dalen. Is, is er ergens een bodem in zicht? Ja, wij denken dat die bodem uh, wel degelijk uh, in zicht is. Uh, de grote bedrijven die de consument als het ware aansporen om vooral op digitaal te gaan... al die programma's lopen nu de nodige jaren. Dat betekent dat menig consument in Nederland voor wat betreft de transactiepost... dus rekening, afschriften, accept, acceptgiro's en dat soort dingen... die zijn wel allemaal op digitaal gegaan. Dat deel van de post, wat onderdeel is van marketingcommunicatie, het via de post een consument aanschrijven, interesseren, eh, impuls eh, teweegbrengen, dat zal blijven bestaan. En over een paar jaar denken wij dat dat nieuwe evenwicht in de markt uh, bereikt is. Ook ten aanzien van de marktaandeelverhoudingen tussen onszelf en concurrent uh, Cent. En dat we dan naar een veel meer gebalanceerde situatie gaan. Ja. U bent officieel helemaal los van TNT Express, uh, maar u heeft nog wel 30% van de aandelen. Hoe blij bent u met de Amerikaanse belangstelling voor TNT Express? Nou, het is een interessante ontwikkeling die nu plaatsvindt. Uh, Broedende kip moet je niet storen, dus wij wachten Ach. rustig uh, de afloop van dit proces af. Ja, er zit nog wel meer in, denkt u? Nou, daar laten we ons niet over uit. Oh. Uh, we wachten de afloop van het proces af. Mm -hmm. Hoe staat het met de pensioentekorten? Zijn die problemen al opgelost? Het dispuut wat wij hebben met het pensioenfonds is een dispuut over de noodzakelijkheid van de bijbetalingen. Uh, ons pensioenfonds heeft een uh, te beleggen vermogen van 5,5 miljard. Mm -hmm. We hebben de afgelopen jaren daar een rendement op gehaald van tussen de 6 en 7 procent. Wij zijn, zien geen reden dat dat rendement wat ze gehaald hebben uh, dramatisch uh, zou moeten uh, dalen. En daarmee zien wij niet de noodzaak om nu bij te moeten betalen. Mm, maar zal er een verzobering optreden, denkt u, van de regeling? Want daar moet u nog over in gesprek hè, met de bonden. Een, een verzobering van de regeling, daar gaan we zeker over in gesprek. U moet zich voorstellen dat als u naar de totale lasten die wij aan pensioenpremie betalen kijkt, dan is dat een kleine 40%. Dat is het dubbele van het gemiddelde in Nederland. Mm -hmm. uh, Postnel is het enige bedrijf waar de werknemers geen eigen bijdrage uh, betalen. Nou, die combinatie moet je op enig moment met elkaar over willen hebben. En die gesprekken zijn gestart. Goed. Dan nou, nog even de postzegel, meneer Koorstra. Per 1 januari duurder geworden, 46 cent naar 50 cent. U geeft het net al aan, u moet het nog even uh, uitzingen in die krimpende postmarkt. Komt er binnenkort nog weer een verhoging aan? Nou, wij hebben. Uh, kijk, de, de verhoging van de postzegelprijs, dat is niet aan ons. Dat is aan ons samen met het ministerie van ja. Economische Zaken. Daar worden de spelregels uh, opgesteld. Wij hebben een, verplichte, een eenzijdige verplichting, een verplichte dienstverlening op, uh, op de post voor de consument. Daar mogen wij van de overheid een rendement op maken van uh, 10%. Nou, dat is een redelijk rendement. Maar ja, als de, als de volumes blijven dalen, dan moet je op een gegeven moment wel kijken hoe je het anderszins ja. kan, kan dat het duren En de postzegelprijs is daar een onderdeel van. Maar ook de vereenvoudiging van de service. Het is niet voor niets dat we bespreekbaar gemaakt hebben, dat we naar de maandag moeten kijken. Er is geen post op maandag. Als je dan die hele infrastructuur toch moet openstellen, dan kost dat ontzettend veel geld. Dat kan je dan wat beter eh, gebruiken of besparen om de postsegelprijs niet te hoeven verhogen. We hebben in Nederland eh, 2600 eh, servicepunten, de, de oude postkantoorpunten. Ja. Dat kan je ook eh, verminderen. Dat, dat scheelt allemaal en dan hoeft de postsegelprijs minder omhoog. Het is duidelijk. Bestuursvoorzitter van Post NL, Harry Korster. Hartelijk dank voor uw toelichting. Dank u wel. Zo dadelijk meer over het Amerikaanse Oscar festijn dit jaar toch een petit peu Er Moet er zo meer over, eerst naar de verkeersinformatie, René Pas. Er is nog uh, 60 kilometer file over van die ochtendspits. Het viel uh, rond Amsterdam wel mee, Bij Utrecht waren wel problemen. Nog steeds uh, staan er een paar lange files. Maar nu ook in Limburg een file op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Drie kilometer is daar een ongeluk gebeurd, ja, net op de grens tussen Limburg en, uh, en Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij de afrit Everdingen 6 kilometer. Na een ongeluk, de weg is daar weer vrij. En dat geldt ook voor de A27 Breda-Utrecht. Nu echt, tussen Lexmond en Knop het Everdingen, 7 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, ze noemen het gala's maar het zijn verkapte netwerkbijeenkomsten van criminelen. Althans, zo noemde de Amsterdamse burgemeester van der Laan de kickbox-gala's. Niet de Oscar-uitreiking. Inmiddels zijn de free-fight-evenementen in verschillende steden niet meer welkom. Vorig jaar liep zo'n gala in Horen uit de hand. Er ontstond een vechtpartij en er werd ook geschoten. Verschillende mensen raakten gewond, onder wie een man zeer ernstig. Toch durfde Den Bos het aan. Gisteren werd er zo'n gala gehouden in de Maaspoort... met zo'n 1500 bezoekers. En onze verslaggever Jessica van Spengen ging er ook kijken. is een e De boxers komen op een speciaal podium op... Omring door meisjes in glitterbikinis. Het is een echte show. De spotlights staan op de middenring. Waar zometeen het gevecht uh, gaat beginnen. Chef van Vught zit hier aan de zijkant. Is de ringarts. U komt in actie als het misgaat? Wij komen altijd in actie als het misgaat. Als er iets in de, in de ring gebeurt, dan ben ik er. Het gaat beginnen. Ja, we gaan beginnen. Geen je rustig. het is mooi hoor echt. Hoe lang loopt u al mee in de bokswereld? Ik loop al dik veertig jaar mee. Is er nou veel veranderd in al die jaren? Het is gewoon hetzelfde, echt. Het wordt allemaal opgerakeld omdat het een vechtsport is. Maar er gebeurt hier niks. Echt niet. De bokschalen zijn... Want als je nou, nou voelt... Oh, en er gaan er toch een aantal mensen de ring in. Er gaat iets mis tijdens het gevecht. Dit is erg. De springen over de banden heen. even uit de hand, denk ik. Gebeurt dat wel vaker? Nou, ik loop verder jaar mee, ik heb dit er nooit meegemaakt. De organisator komt ook de ding in? Om drie uur begonnen, altijd heel erg goed hier aan en krijg je weer. Boxers worden weer uh, gecalmeerd aan de zijkant. Iedereen die niet in de ring hoort, die uh, moet er weer uit. Dus denk aan respect voor elkaar. Denk aan de toekomst van de We Meteen wat naar verder, het is gescheurd. Team check van Fight Club, een van de organisatoren van dit boksschale, het ging even mis. Ja, het, uh, het was niet de bedoeling, maar ja, het is de laat ik, ik zeggen. Uh, thai en regels zijn toch heel anders. Dus uh, het was misverstand en uh, nou, dat is allemaal goed uh, opgelost en ze kunnen weer verder. Jullie zijn gelijk wel gespannen, want alle ogen zijn gericht op deze bokschala's. Als alles goed gaat, mag het blijven bestaan, anders niet. Exact, exact. Daarom hebben wij ook gelijk, er zijn we gelijk op de ring ingegaan. ...om te sussen en ook zelf uh, de jongens wakker maken. Luister, het gaat om jullie, want zij zijn degene die dan volgend jaar weer hier staan. Was het moeilijk om een vergunning te krijgen? Nou, we hebben heel veel uh, moeten slikken, dat laat ik zeggen. Voorwaarden waren er een aantal VIP-tafels in plaats van uh, 70, 50. toeschouwers, 1500 maximaal. Uh, ze zeggen dat het niet zo is, dat het niet waar is, maar Mike Tyson mocht niet komen... Zulke dingen allemaal. Ja, ik, ik, soms begrijp ik het wel, soms niet. Maar in dit geval begrijp ik het totaal niet. Je zit een beetje op eieren lopen op het moment? Exact. Ja, als je kracht mag, je heeft meer kracht voor je, je meer dan hij. Oh ja, ja. Schip je kop erop, man. Hé, hey, kom op, hé. Hup. Hey, hup. Hey, ja. bij, bij ons hebben we elke week niet één galop, maar tientallen galas. Maar bij voetballers elke week negatief. Ja. Maar de kritiek zou ook zijn dat er hier... Mensen zitten met criminele activiteiten. Kent u het bewijzen? Ik kan het niet bewijzen. Nee, wat betekent? Ik, ik hoorde net in de wandelgangen iemand zeggen: ja, Zo'n stoel is duur om hier te zitten. Dat kan niet iedereen betalen. Dat is allemaal lulkoek. U wat kost zo'n stoel? Ik zit toch ook op een stoel? Wat kost die? Maar morgen vroeg moet ik om half acht mijn, mijn zaak weer opengooien. Begrijpt u? Wat kost zo'n stoel? In een VIP? Ja, het kan 100 euro zijn. Zonder gekheid, maar mogen we dat niet weten? 160 euro een stoel. Is dat te doen? Ja, want ik werk 70 uur per week. Nou zijn er bij een aantal boksgala's buiten wel dingen gebeurd hè? Er ja. is een keer een schietpartij geweest, ja. uh, grote vechtpartijen. Ja. Het is toch niet helemaal onterecht dan, dat het wat moeilijker gemaakt wordt? Nou, het is één keer gebeurd. En iedereen heeft daarover. Laten we voetballen nemen. Hoe vaak gebeurt daar niet? Wanneer is de druk weer van de ketel? Ik denk als wij zulke evenementen doen en er gebeurt niks zoals nu. Met drie, vier evenementen heel goed kunnen laten zien dat de druk van de ketel af is. End of round one. Jessica van Spengen, onze verslaggever, was bij het Vechtpoort Gala in Den Bosch. 9 minuten voor 9 is het. De jurken glommen, de muziek was gezwollen... en Meryl Streep was natuurlijk weer genomineerd voor de zeventiende keer. De Franse film The Artist kaapte de belangrijkste prijzen weg. Dat is zo'n beetje de samenvatting van de Oscar-nacht. Onder andere die voor beste acteur. Die ging naar Jean Dujardin. Thank you. Ik I love your country. And, uh... If George Valentine, Valentine could speak, he'd say... Wauw, putain, geniaal! Merci! Formidable! Merci beaucoup, I love you! <laughs> Franse acteur Jean Dujardin voor zijn hoofdrol in The Artist... kreeg hij de beste mannelijke hoofdrol Oscar. Dana Linse, welkom nogmaals. Goedemorgen, is ja. Jean Dujardin was een beetje ook wel het hoogtepunt van de hele uitreiking. Nou ja, hij wist het in ieder geval met een beetje rock'n'roll te ja, brengen. En dat was hard nodig. Ik bedoel, het was geen verrassing dat hij die prijs kreeg. En het was ook geen verrassing dat er daarna nog een beste filmbekroning voor uh, die artiest in zat. Maar uh, ja, het is altijd prettig als mensen echt blij zijn. En een nieuw en, iemand uh, ook. Nieuw iemand, nieuw gezicht ook belangrijk. En eigenlijk heel opvallend, want het is een Franse film. Maar ja, daar wordt niet in gesproken. Dus daar hebben we helemaal geen uh, Oscar voor beste de buitenlandse film voor nodig en kon daardoor ook heel gemakkelijk meedoen... voor al die andere prijzen. Dus dat schudde in ieder geval een beetje die hele Oscar-procedure op. Want voor de rest was het eigenlijk ook weer saaier dan ooit. dan? Wat maakt het zo saai keer, Dana? de keer, daarna? De voorspelbaarheid. Terwijl... Ja. Het leek wel alsof iemand de kluis had gekraakt... waar alle uh, uh, bekroningen in lagen te wachten. En dat iedereen al wist, oké, okay, dat wordt natuurlijk de artist. En de judo Meryl krijgt ja. wel een paar technische prijzen. En Meryl Streep moet hem nu echt krijgen voor haar rol van Margaret Thatcher... En zo ging het ook. Er waren geen schandalen? Er waren geen schandalen, tenminste niet echt hele grote. Er was natuurlijk nog een beetje folklore rondom komiek Sacha Baron Cohen... die wel of niet, en toch weer niet, en toch weer wel... als zijn personage uit de dictator over de rode loper zou gaan. Nou, dat deed hij uiteindelijk, maar het is niet eens gefilmd. Ik geloof dat er nog <lacht> wel ergens een paar kleine fotootjes rondzwerven... met een urn onder zijn arm waar zogenaamd de as van Kim Jong-il in zou zitten. En die ging hij verstrooien. Maar dat is eigenlijk alweer bijna te flauw... om nou als een Oscar-hoogtepunt uh, te gaan benoemen. Ja. En dan um, Meryl Streep. Weer genomineerd en won hem weer. Ze zei het ook zelf. Hè? Was dat ook... Uh, ja, nou ja, het zal wel. Nou ja, ik, nee, ik weet het niet. Ik geloof wel dat zij eigenlijk heel erg uh, cool is... over haar uh, status als grote actrice en uh, transformatiekunstenares. Ja, dus en ze was zeker wel blij. Als je 17 keer bent genomineerd... Ja, zo en, vaak heeft ze niet gewonnen, 17, tot, tot, nu toe twee keer en dit is dus de derde Oscar gewonnen. Misschien raak je er een beetje aan, uh, aan gewend dat je de eeuwige tweede bent. Maar ze heeft ook op een eerdere gelegenheid gezegd... nee, ik ga echt naar die Oscars om mijn collega's te zien. En op een of andere manier bij haar geloof ik dat dan ook wel, omdat ze een zekere integriteit uh, uitstraalt. En natuurlijk, ze kon het heel leuk zelfrelativerend brengen... door met zo'n zucht te oké, okay, half Amerika zal wel denken... van, daar heb je ja, haar weer, ja. maar weggehad. Uh, <laughs> want nu heb ik hem. Hé, hey, dat was ook een klein Nederlands tientje. Frank Lammers speelde mee in de Belgische film Runskop. We hebben hem vanochtend gesproken, helaas uh, geen Oscar gekregen. Daar was hij wel teleurgesteld over. Had jij deze film een serieus, serieuze kans gegeven op een Oscar? Ik had hem zeker een serieuze kans gegeven. Ik wist ook wel dat de Iraanse film... Separation zou gaan winnen. Want die stond ook zo hoog in de, in de pols. Maar Rundskop zou je wel... een soort lage lance raging bull hebben kunnen noemen. Door de manier waarop acteur Matthias Schoenaerts zich daar uh, weet ik veel hoeveel... 17, 23, nou laten we enorme getallen... kilo's noemen... voor heeft uh, volgevreten... als uh, um, uh, ja, aan hormonen verslaafde uh, vetmester. Zoals dat in een <lacht> boerenland heet. En daar houden Amerikanen natuurlijk ook van. Mensen die iets doen voor een rol en helemaal uh, tot, de, tot het uiterste gaan. En um, uh, regisseur Michael Roskam en Matthias Schoenaerts, die hebben goed PR gepleegd in, uh, in Hollywood. Die waren op alle feestjes van tevoren, stonden op alle foto's, in alle bladen gaven ze interviews. En ze hebben ook allebei een contract getekend met een Amerikaanse agent. Dus daaruit zou je kunnen denken ze zijn hot in Hollywood, mm. dus misschien is het toch een prijs. Maar goed, hm. laten we zeggen goede tweede. Ja, want ze hebben je zei het al, Iraanse film won die Oscar voor beste buitenlandse film. Heeft dat te maken met de politieke situatie, huidige spanningen... of was dit inderdaad de beste film die er ook bij zat? Nou ja, Runskop had kunnen winnen. Het was, het was zeker een van de beste films. Hij is vorig jaar op het filmfestival van Berlijn... al met een gouden beer bekroond. Hele mooie, uh, ja, eigenlijk intieme film, echt scheidingsdrama... maar tegelijkertijd daarachter zitten allerlei politieke uh, zijlijntjes... bureaucratie, de moeilijkheid om een visum te krijgen om uit te reizen... de rol hm. van vrouwen in de maatschappij. Dus dat zit er wel allemaal in... Het feit dat al die Amerikanen nu opeens kennis maken met de Iraanse cinema... die al zeker 15 jaar groot is is misschien ook wel omdat mensen is willen gaan kijken... naar dat land wat daar echt gebeurt... of wie de echte mensen zijn uit dat land. En niet alleen maar uh, hoe uh, de politieke leiders... Uh, boos naar elkaar staan te staren. Heeft de, de regisseur, de Iraanse regisseur... Uh, toen hij de prijs kreeg, nog iets gezegd? Uh, nog gerefereerd die aan de spanning, die Varghani? Heeft daar op een niet echt politieke... maar wel humanistische manier wel iets over gezegd van... kijk, dit is nu een film over echte Iraniërs. Uh, kortom, maak eens... Kennis met de, de mensen en niet alleen met de politieke leiders. Dan Hugo, moeten we nog even over hebben. De andere grote winnaar, maar minder aansprekende Oscars, won die hè? de film van Scorsese, avonturenfilm. Kinderfilm. Een hele niet, mooie film, 3D, ja. ook een prachtig boek gebaseerd. Is het een beetje ondergewaardeerd dan? Ik vind hem ondergewaardeerd omdat hij heel erg innovatief is. En het leuke is dat Scorsese ook teruggrijpt eigenlijk op de geschiedenis van Hollywood... net zoals die artist, maar dat met de nieuwste technieken doet. Dus dat spreekt mij wel meer aan. En Hij neemt je echt mee op een soort rollercoaster door, uh, wat door is, Parijs. Wat is er nieuw, nieuw aan dan in de technieken? Nou, dat hij met 3D onmogelijke shots weet te bewerkstelligen... zoals we ze nog niet hebben we hebben gezien camera's die kunnen zweven en duiken... en van hoog in een klokkentoren tot onder de rails terechtkomen. En het voelt heel natuurlijk als je ernaar kijkt. Bijna als een droom. Dus dat vond ik heel mooi. Ja. En voor er misschien ook wel. Het is, is heel, heel bijzonder, anders. Hè? Er vallen geen, geen, geen doden in, er ja. zit geen maffia in. Maar het gaat over een jongetje wat van achter de muur naar de wereld kijkt. En dat is eigenlijk heel autobiografisch. Want zo heeft hij zelf ook ooit als ziekelijk kind uh, film leren kennen. Hm. Dus in die zin uh, denk ik dat het een heel persoonlijk project is geweest. Dana, dankjewel. Je mag gaan slapen. Ik ga slapen. Lukt dat nog? Ja, oh, nee. zeker. Er spoken de Oscars die... door je hoofd. Nou, toestend, iets over Oscars. <laughs> dankjewel voor je komst. Doeg. Uh, ik zou ze blijven luisteren, want we gaan zo nog eens even luisteren hoe vaak topman Dick Boer en uh, bol.com directeur Daniel Ropers het woord fantastisch hebben gebruikt vanwege de overname. Blijf luisteren. Honderd keer volgens mij. Ramalapen, afstoffen of de koken doen. Ze maken uw huis schoon en zijn illegaal in Nederland. Ze sprak praktisch geen Nederlands, ook geen Engels. Dus ze moest lijstjes in het Portugees vertalen op het internet. Deze week iedere werkdag vanaf half tien bij Caro. Goedemorgen Nederland. De illegale schoonmaker. In deze sector komt die maatschappelijke ongelijkheid binnen, bij jou thuis. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.